10 uur. Rachid Finch met het nos journaal Rond deze tijd wordt premier Rutte verwacht bij koningin Beatrix. Hij zal het staatshoofd bijpraten over de actuele politieke situatie. Eerder vanavond sprak Beatrix al met haar drie vaste adviseurs: eerste Kamervoorzitter de Graaf, tweede Kamervoorzitter Verbeet en vicepresident Donner van de Raad van State. Justitie wil dat een man die zijn ex met zwavelzuur heeft overgoten, 16 jaar de gevangenis ingaat en TBS krijgt. Volgens het OM heeft de man geprobeerd de vrouw van 28 te doden door twee keer zwavelzuur over haar heen te gooien. De vrouw heeft lang op de Intensive Care gelegen. Haar gezicht is ernstig verminkt. Een Nederlands vliegtuig en een straaljager zijn afgelopen donderdag bijna tegen elkaar gebost boven het Duitse Waddeneiland Sult. Fokker 70 van KLM was onderweg van Amsterdam naar Oslo. Boven de Noordzee merkte de bemanning dat een straaljager wel erg dicht in de buurt van hun toestel kwam.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 Dan het weer, enkele buien, maar later steeds op, meer plaatsen, of st op steeds meer plaatsen droog. Morgen begint de dag droog, ruimte voor zon dan. Maar daarna kans op regen, het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. De hele Tweede Kamer zegt het. De EU zegt het. Het CBS zegt het. En je accountant zegt het. Bezuinigen. En misschien hebben ze gelijk. Iedereen moet op de centjes letten, ook uw bedrijf.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 Beleef de ontknoping van de Eredivisie en andere Europese topcompetities bij ZIGGO live op je TV. Bestel je favoriete wedstrijd voor 5,95 zonder abonnement op ZIGGO.nl. TV op bestelling. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. nee! Ah, sorry. <lacht> yes, Kijk deze zondag live op je TV naar FC Twente Ajax. Bestel deze Eredivisie topper op ZIGGO.nl. TV op bestelling. Goedenavond, welkom terug, want langs de lijn begon vanavond om half negen. Vanwege de Champions League halve finale tussen FC Barcelona en Chelsea het laatste half uur. En wat voor een half uur. Ronald van der de Geren en die Houtkamp. 2-1, de stand. En Barcelona in de aanval. Wat hebben we gemist tijdens het nieuws? Een curieus schot van Drogba. Vanaf een meter of 50. Schoot hij de bal richting het doel, 50 inderdaad. Richting het doel van Barcelona. En Victor Valdez had daar nog moeite mee ook. En uh, moest dus opletten. Voor de rest is het Barcelona dat aanvalt. We hebben een wissel gezien. Salomon Kalou is gekomen voor Guamata. En uh, dat is dus bij Chelsea. Chelsea dat nog altijd met 10 man speelt na de rode kaart van John Terry. Uh, en 2-1 achter staat Chelsea. Maar met deze stand, na de 1-0 vorige week in Londen, zou Chelsea naar de finale gaan. Xavi met het balbezit voor Barcelona. Alves is aan de rechterkant opgedoken. Heeft al wat vrijheid, speelt Fabregas uiteindelijk aan. Zo gaan we weer richting het strafstofgebied van Chelsea. In de as van het veld naar links, Iniesta, Cuenca. Nog wat verder aan de linkerkant kan dreigen richting Ramirez. Ja, is hij kwijt. Nu achterlijn halen voor ze geven. Komt laag voor, maar uiteindelijk wordt hij weggehaald daar... voordat Tsjech kan ingrijpen voor Ivanovic... Tsjech die bij elke vrije trap een spelhervatting heel lang wacht. En daar natuurlijk een fluitconcept van krijgt van het massaal opgekomen publiek. Maar inmiddels ook een gele kaart van de Turkse scheidsrechter. Dus Tsjech zal wel oppassen nu wat hij gaat doen in de slotfase. Barcelona heeft weer een balbezit met Pujol. Pujol, balletje breed. Naar Xavi, Xavi naar Messi. Messi. En dan uh, zoeken naar de opening. En daar wordt constant naar gezocht Maar Cuenca kan de bal niet... Uh... Goed krijgen omdat de paas gewoon niet goed was en de bal over de zijlijn gaat. Ja en dan hebben we toch alweer een kwartier gespeeld in de tweede helft. Hebben we nog een half uur te gaan. En eh, zal het toch eh, problematisch eh, kunnen gaan worden voor Barcelona. Dat ze bijvoorbeeld veel te snel iets moeten gaan doen. En als Barcelona één ding niet kan, ze kunnen heel veel. Maar dan is het... Eh, eh... Een breekijzer brengen. Dat hebben ze gewoon niet. Balbezit voor Daniel Alves. Alves speelt de bal naar binnen. Uh, en dan is het uh, Fabricas die de bal kwijtraakt. En via uh, Mikel is het uh, ook weer balverlies. En dan kan Barcelona weer in de gaan. gaan. Cuenca, Cuenca schiet tegen Peter Tjek aan. Wat een keeper. Wat een keeper. En wat een redding weer. Na 62 minuten blijft het dus 2-1 voor Barcelona. Maar daar hebben de Catalanen niet genoeg aan. Er moet een goal bij. Wil men zich mogen melden in München op 19 mei? De uitgelezen mogelijkheid was er. Vanaf 11 meter van Lionel Messi. Maar die werd dus niet benut. Bal kwam op de lat. Xavi nu met een corner vanaf de linkerkant. Pijol heeft de ruimte op de koppen. Kopt hem niet op goal. Maar kopt hem in de breedte richting Alexis Sanchez. En dan is er gevloten. Gevlacht hens. denk ik voor spel Of hens. hens. Nou hens van Sanchez. En dus mag Chelsea nu vrij trap gaan nemen. Overigens ja leuke statistiekjes zijn er continu. Uh, 33 penalties heeft Messi mogen nemen. Voor Barcelona. Hij heeft er 8 gemist. Dit was althans de 8e. Dus wat dat betreft heeft hij al eerder laten zien in dit uh, rood-blauwe shirt van Barcelona dat uh, deze kleine Argentijn ook maar een mens is. Misschien kan hij nog het verschil maken in deze wedstrijd. Nog 28 minuten en de voorsprong voor Barcelona. 2-1. Met uh, Iniesta in balbezit aan de linkerkant. Iniesta uh, probeert haast te maken. Vindt Cuenca. Cuenca terug naar Iniesta. Iniesta. Naar Xavi. Xavi naar de rechterkant, maar het begint wat slordiger te worden van de kant van Barcelona. Deze bal is ook veel te hard en te hoog voor Daniel Alves. En je ziet aan de droge lippen van Pep Guardiola dat hij de spanning ziet. En aan de andere kant zien we Di Matteo, de Italiaan geboren in Zwitserland, in Schaffhausen. Goede voetballer zelf geweest, onder andere... Bij Lazio Roma en bij Chelsea. En nu dus caretaker manager bij uh, uh, Chelsea. Na het uh, opstappen van Villas-Boas. Het ontslag van Villas-Boas. Uh, Eén wedstrijd verloren tegen Manchester City. En voor de rest doet hij het gewoon heel goed. En ook vanavond, laten we wel zijn. Hij staat met uh, nog altijd deze stand in de finale. Voor de Champions League. Als Drogba probeert de bal er langs te spelen. Raakt de bal het laatst. Dacht ik. Maar uh, ja, dat uh, ziet de scheidsrechter nu ook. Pujol heeft een tikkie gekregen. En voelt nog even aan het gezicht. De corner is voor Chelsea. En het is de allereerste in deze wedstrijd. Tikkie werd uitgedeeld door Salomon Kalou. Die vervanger dus van Mata. In het elftal van Chelsea. Die werd aangespeeld. Even armpje naar achter En op de lip van Pujol. Die dacht eventjes met een doeltrap weg te komen. Maar nu mag Chelsea een corner nemen. En het zal u daar thuis niet verbazen dat Chelsea daar ruim de tijd voor neemt. Lampert de aanvoerder. Na het gedwongen vertrek van Terry gaat dat doen vanaf de linkerkant. Bal is lang onderweg. Oh wat doet de keeper. Die zit helemaal mis. Maar uiteindelijk loopt Barcelona geen schade op. Omdat die bal naast de goal wordt gewerkt. Maar wat ging nou toch? Die Victor Valdes doen op die corner van, van, van Lampard. Onderweg naar Ivanovic. Ja die raakt hem dan nog wel. De keeper hing echt in het luchtledige. Nou, daar uh, loopt Barcelona geen schade op. Het heeft weer balbezit na 65 minuten op het middenveld natuurlijk met Xavi. Die had er zomaar in gekund. Quenca ja. uh, die probeert langs Ramirez te gaan. Zo, Ramirez die uh, begint te groeien in de wedstrijd als uh, links uh, rechtsback Maar balbezit is nog altijd voor Barcelona. Bal de diepte in de richting Sanchez. Maar die kan niet koppen. Omdat er uh, goed werk weer is van Ivanovic als centrale verdediger en dat is dan wel lekker dat je zo'n centrale verdediger even achter de hand hebt, want die houdt Chelsea daar op de been, centraal achterin. is het uh, nu weer balbezit voor uh, uh, Iniesta die de bal naar de buitenkant speelt en uh, Messi heeft gevonden. Messi, nee, het is uh, uh, Xavi die, uh, nee, Fabregas die even de bal had en nu gaat de bal naar buiten via Pujol, naar Iniesta, Iniesta naar Sanchez, Sanchez naar uh, uh, Fabregas, maar die kan de bal niet onder controle krijgen. De bal gaat over de achterlijn. Hoekschop voor Barcelona. Nog 25 minuten. Barcelona op een 2-1 voorsprong, maar dat is dus niet genoeg. Barcelona moet nog een goal maken. Iniesta legt de bal breed. Alves zou kunnen schieten, kan hij niet. Op de rand van het schafselopgebied legt hij maar weer breed op. Messi die wacht, probeert uh, zijn tegenstander uit te dagen. Nou, dat lukt maar half. Dat is Bosingwa. Bal gaat uh, uiteindelijk weer in de breedte richting Xavi. Weer naar Messi. Die staat 5, 6 meter bij het schafselopgebied vandaan. Het is Mikel die nu Uitstapt dan weer naar Alves. Aan de rechterkant. Bal in dat schafsomgebied. Ja, het is zo vol. Barcelona kan het niet vinden. Maar Redes heeft weggewerkt. Nu Alves weer met een hoge voorzet. Wordt door Ramirez over de achterlijn gekopt. Weer een corner voor Barcelona. Te nemen vanaf de linkerkant. Natuurlijk staat Chelsea onder druk. Maar het houdt wel stand. Ondanks dat het af en toe piept en kraakt achterin. Met Daniel Alves. Die kan hard schieten. Maar doet het niet. Geeft de bal richting tweede paal. Maar bereikt Fabrias niet. En moet dan nu achter de bal aanlopen. Alles van Chelsea. Binnen zeg maar 30 meter van het doel, het eigen doel, om maar te vechten voor die 2-1 achterstand. Omdat dat genoeg is om naar de finale te gaan. Als Busquets de bal heeft, speelt hem naar buiten naar Alves. Daniel, Alves, Dani Alves weer helemaal terug naar de andere kant, naar Messi. Messi nu even zelfs de laatste man, maar ja dat zegt niets omdat alles zo dicht in de buurt van het doel van Chelsea is. Met de bal naar Cuenca, Cuenca houdt hem net binnen naar Iniesta. Iniesta aan de linkerkant met Ramirez tegenover zich speelt hem naar Pujol. Pujol weer breed naar Xavi. Xavi naar de buitenkant, naar Daniel Alves. En zo is de omsingeling weer een feit. Probeert hij langs te gaan bij Drogba. Maar die verdedigt goed mee. Drogba nu in balbezit. Speelt de bal via Daniel Alves over de zijlijn. En dan duurt het heel lang voordat de inworp gaat komen. En gaan we nog een wissel krijgen. Ik denk aan de kant van Barcelona. Het is moeilijk te zien. Nee, is het een... Ja, toch, Barcelona dat gaat wisselen. Tello komt voor Cuenca. Tello, ook een uh, jongeling, een snelle speler. Komt vaak vanaf de linkerkant. En uh, zal dan waarschijnlijk ook die plaats gaan innemen. Maar vorige week kwam hij ook vaak vanaf de rechterkant. Maar ja, dat zegt bij Barcelona niets. Daar wordt zoveel gewisseld in posities. Tello er in ieder geval in. En Cuenca eruit. En de jongeling voor uh, de ander. Even wat uh, fris bloed dus met uh, deze... Aanvaller bij Barcelona. Terwijl we nu zowaar op de helft van Barcelona zijn. Waar Salomon Calou in een duel is met Pujol. En zowaar de bal aan de voeten houdt. Uiteindelijk wel weer een etage terug gaat naar het middenveld. Daar waar Lemperton de middenbal rond speelt. En dan balverlies. Nee, nog niet. De bal gaat namelijk richting Ramirez. Daar leek je yes, tussen tussen te zitten. Maar er wordt verplaatst naar Kaloen in het strafdomgebied. Kaloen in het strafsomgebied En dan weer het optreden van Victor Valdes. Die dan met pijn en moeite de bal uit zijn eigen strafsomgebied krijgt. Inlevert bij Coll, Mareles. En zo houdt Chelsea even het balbezit. Wordt het nu wel opgejaagd hoor, door Alexis Sanchez. maar Via Bosingua gaat het toch terug naar Petr Tjech. Lange roei weer van de Tjech naar voren. Op de helft van Barcelona opgevangen op de borst door uh, Busquets en dan is er weer een tikje op het gezicht van Pujol en volgens mij is het weer die uh, Calou die dat doet hoor. Lekker bezig die jongen. Ja, <laughs> heeft het er met kuiten over gehad om. Uh... Uh, over Kuit, in ieder geval teruggang uh, naar Feyenoord. Kuit zou ook wel willen dat Kaloe uh, kwam, maar dat lijkt me toch iets te veel van het goede uh, voor Feyenoord. Dat salaris van uh, een paar miljoen is niet uh, te betalen als uh, Drogba probeert de bal te krijgen. Maar afgesnoept wordt door Busquets, de maker van de eerste goal van Barcelona. Busquets in balbezit. Er ligt iemand van uh, Chelsea geblesseerd op de grond. Maar het spel gaat uh, verder met uh, Messi. Messi speelt de bal in, maar komt weer bij Ivanovic terecht. Maar Ivanovic verdedigt uit via de zijlijn. En dan wordt er gevraagd door de Barcelona-spelers. Waarom moeten we op Drogba wachten? Drogba lijkt wat kramp te hebben. Uh, vind ik ook wel knap voor een topper als Drogba. Hij voelt aan de hamstring aan de linkerkant. En maakt zich boos tegen de scheidsrechter En zegt van, ja, heb jij nooit kramp? Nou, hij heeft kramp. Uh, Drogba en uh, zal uh, rustig aan gaan doen. Uh, en, uh, dan is de inborp voor Barcelona. En dan ben ik benieuwd of Barcelona de bal geeft aan Chelsea. Omdat Ivanovic de bal over de zijne heeft getrapt. Nou, hij uh, lost het zo op, Chakir, de door een scheidsrechtersbal te geven. Denk ik denk dat hij nog even aan Drogba of tegen Drogba zeiden kun je je tegen verzekeren. Tegen die uh, hamstringblessures. <laughs> want het is een uh, man die uh, normaal gesproken in uh, Istanbul werkt in de verzekeringen. En dit uh, scheidsrechteren erbij doet. Zal ik toch best een dikke boterham mee verdienen, denk ik zo. Daarom ik ben benieuwd waar hij meer verstand meelijm. van heeft. Wat zeg je? Ik ben benieuwd waar hij meer verstand nou, van heeft. Nou, voorlopig toch van dit, denk ja. ik. En die verzekeringspolissen zullen we het maar niet over hebben. Barcelona kan zich ook niet verzekeren tegen verlies in deze wedstrijd. Of althans uitschakeling in de Champions League. Moet ze dus nog een doelpunt maken. 2-1. Kan zich overigens ook niet verzekeren van de winst tot nu toe. Want dan ben je wel met een goal verzekerd van die finale. Maar gaat die goal nog vallen? Na 70 minuten is het nog altijd 2-1 voor Barcelona. Met Alves, met Xavi. Ja... We kunnen zo uren breien. Fabregas, Gas, op gebied, Stiffy en dan met uh, ja, alle moeite omgehaald door Drogba uit zijn eigen Strasse En weer opgevangen door Barcelona. En dan begint hetzelfde spelletje weer en dat is dus wel het probleem. Uh, een, een omschakeling is onmogelijk in dit team. Als de bal weer scherp voor het doel wordt uh, gegeven en kan Iniesta binnenhouden, Dat kan hij en speelt hem ook naar Pujol. Dat deed hij uh, knap. Pujol, bal breed. Uh, dan is het Messi die uh, balverlies leidt. En dat deed hij vorige week ook. En daar kwam die goal uit Drogba. Van uh, Drogba uit. En Messi krijgt nu geel. Stond niet op scherp. Maar moet dus nu de rest van de wedstrijd wel uitkijken. Messi die uh, uh, ja, uh, toch een hoofdrol speelt in deze wedstrijd. De paas gaf aan Iniesta. Waar Iniesta 2-0 op maakte. En uh, penalty miste. En nu geel krijgt omdat hij een overtreding uh, maakte op Frank Lampard. En uh, dat is inderdaad wel een gele kaart. Hij ja, pakt, hem als middel, pakt hem gewoon ja. heerlijk vast om de middel. De vrije trap wordt door Peter Tjech genomen. En gaat de diepte in richting Drogba. Drogba kan uh, zelfs aannemen. Tenminste zo leek het. Zo vlak voor het zasselgebied van Barcelona. Nu wordt er een uh, dikke overtreding door Lampert gemaakt. En dan gaat er een uh, kaart komen voor deze aanvoerder van uh, Chelsea. Nou, geel voor Lampert. Die volgens mij even schrok. Want aan de ogen van de scheidsrechter te zien nam hij dit heel serieus was nog maar even de vraag met welke kaart hij zou gaan strooien. Lempert komt dus weg met Gil. Kijken we even op het lijstje. Nee, Lempert staat er niet op. Ook hij kan dus eventueel nog door naar die finale. De slachtoffer is overigens Fabregas. Het is een nare overtreding, hoor. Want dan kan je net wel heel boos zijn als Lempert zijn op Fabregas... omdat hij een overtreding maakt. Maar wat je hier doet, kan toch ook niet door de beugel. Gewoon met twee benen erop. Ja. Ik denk zelfs in de Nederlandse competitie ja. dat hij rood krijgt. Maar en, goed. En misschien zou dat nog terecht zijn ook. Ja. Messi geeft de bal richting Iniesta. Maar Iniesta wordt goed afgeschermd door Salomon Kalou. Die dus de rol van Mata heeft overgenomen. Eh, en meer als raceback moet spelen dan als eh, aanvaller. Wat hij zo graag doet. En Roberto Di Matteo. Ja, hij doet het nog altijd goed, de trainer van Chelsea. Want met die 2-1 voor Barcelona staat Chelsea in de finale. En we hebben nog maar 18 minuten te gaan met Messi in balbezit. Die hem even terugspeelt op Iniesta. En dan naar Pujol, die zich ook maar eens meldt aan het front. Ja, het wordt er alleen maar voller. Trek nou eens een keer die breedte. Trek nou, laat dat veld nou eens breed zijn. Dan trek je in elk geval wat weg uit, uh, uit dat centrum. En komt daar misschien enige ruimte. Maar ja, daar staan de middenvelders, de aanvallers. Ja, iedereen staat er eigenlijk gewoon tegen te houden. Alves met de bal weer eens naar de linkerkant. Uh, Iniesta kan daar wel aannemen. Paast de bal dan op hoge snelheid richting Messi. Achterlangs, Iniesta schiet. Van, achter het, uh, van in het strafstopgebied, bal geblokt door Mikel. Tweede schot uh, vanuit de tweede lijn ook geblokt. Dat kwam van Xavi. Maar Barça neemt weer over. Het balbezit is voor Dani Alves. Voor zover mogelijk wordt de druk nog groter en groter richting Petter Tjech. Dani Alves met de bal weer helemaal terug. Is het Mascherano naar Iniesta. Iniesta aan de linkerkant. Kalou die zijn verdedigende werk goed doet. Maar dan de bal onder de voet laat rollen tot eigen ongenoegen. Kan me voorstellen. Salomon Kalou ziet er uitstekend uit. Afgetraind. Dat mag ook wel als je zo'n topper bent. En Dan gaan we weer een wissel krijgen. Fabregas eruit. En wie gaan we erbij krijgen? Keita. Ja, Sedou Keita gaat komen voor uh, Fabricas. En ja, misschien dat hij uh, opdracht heeft gekregen om ook eens wat te proberen vanuit de tweede lijn. Want dat gebeurt zelden, dat er een schot richting Tsjech gaat. Goed, balbezit voor Barcelona. Dat mag duidelijk zijn. Messi komt de bal naar Xavi. Nou ja, Keita heeft iets wat de rest van Barcelona niet heeft. Hij kan koppen. Ja, hij heeft lengte. En daar is hij voor de eerste keer. Maar het is een rollertje vanaf de linkerkant van het strafstorpgebied. Een rollertje, een zachte bal in de handen van Petter Tsjech. Nou, je kunt hem in de lucht aanspelen. En dat kan natuurlijk bij de rest eigenlijk nauwelijks. Dus wat dat betreft is deze wissel wellicht logisch. Kalou houdt nu drie spelers van Barcelona bezig in de buurt van de middenlijn. Paas vervolgens ook nog uitzekerd op Lampard. Die ook het bal bezit. Nog kan continueren voor de Engelsen. Dan gaat het uiteindelijk mis als Ramirez de rechtsback zich inschakelt. Verliest de bal aan Pujol. Terug naar de keeper Valdes. Dan moet Ramirez als een haast terug naar zijn nieuwe positie, die van rechtsback die hij tot nu toe prima bekleedt, maar ja hij heeft wel rugdekking van vier man dus wat dat betreft kan je nog eens een foutje maken de nieuwe man, Theo, die komt vanaf de linkerkant paast naar Xavi Xavi, Messi, we zijn weer in de as van het veld, een meter of 15 van het op gebied af en daartussen staat alles van Chelsea, Iniesta legt de bal richting Keita, voor de eerste keer bij de tweede paal, weggekopt door Drogba opgevangen door Alexis Sanchez, maar niet goed genoeg, Mikel kan wegwerken en dan staat Mascherano daar in de middencirkel als link te wachten om hem maar weer eens te geven als een basketbalspelverdeler aan Daniel Alves. En die heeft echt een hele slechte bal. Maar ja, dat geldt vervolgens ook voor Ace Nog een kwartier precies te gaan. 2-1 is de stand bij Barcelona Chelsea. Na de 1-0 vorige week. Chelsea door als Barcelona met bijna. Ik wil niet zeggen dat moet er wan Dat duurt nog een minuut of 7, 8 als het zo blijft. Probeert die goal te forceren. En wanneer gaat Pujol bijvoorbeeld in de spits lopen? Om als uh, breekijzer eventueel te fungeren. Om het nog drukker daar te maken. Bal naar de rechterkant. Daniel Alves speelt de bal weer terug naar Xavi. Xavi naar Iniesta. Iniesta kijkend naar de linkerkant. Probeert Keita te bereiken. Keita raakt de bal half. Raakt hem dan kwijt aan Kalou. En Kalou speelt de bal naar Ramirez. Wat heeft iemand een longen? Want die loopt uh, van de rechtsbackpositie als een speer naar voren. Maar wordt de pas afgestoken afge door Mascherano. En dan gaat Barcelona weer in de aanval. Met Iniesta. Iniesta, diepe bal op uh, Theo. Die. Aanneemt aan de linkerkant even wegdraait van Kalou, maar dan ook weer teruggeeft op Pujol. Dan zijn we dus weer in de as van het veld. Met Busquets, met uh, Xavi. Met nu aan de rechterkant, de hoogte van het strafzomgebied. Alves. Zou zijn voorzet moeten komen? Of zoekt hij dropbaars op? Nou ja, dat durft hij niet. Dan gaan we weer naar Messi. Versnelling komt van rechts naar binnen. Paas uiteindelijk weer in de breedte naar uh, Iniesta. Ja, verzin het maar. Er, zit, er is geen gaatje te vinden. En zo kunnen we nog uren doorgaan. Of gaat het Barcelona toch lukken? Theo die die bal teruglegt op Iniesta. Ja, die gaat maar eens schieten. Van een meter of drie buiten het strafschopgebied, Maar dan raak je altijd wel een been. Nou, in dit geval raakte hij het been van Mikel. Barcelona heeft ingegooid en heeft balbezit via Xavi. Xavi op de rand van het strafschopgebied. Staan ze constant. Messi. Messi kan het ook niet. Het speelt hem naar Pujol. Pujol naar Busquets. Uh, speelt hem uh, in de voeten van Messi. Messi buitenkant links. Naar buiten naar Daniel Alves. Daniel Alves met Drogba tegenover zich. Gaat zijn actie aan. Doet dat ook. Gaat langs Drogba. Brengt de bal dan uh, ja, nogal vreemd voor het doel. Want het is bijna... Uh, een terugspeelbal, maar opgevangen door Iniesta. Iniesta richting Alves. Alves. En daar is Busquets. En die schiet over. Ja, het zou te veel van het goede zijn. Eén doelpunt uh, gemaakt uh, dit seizoen. In zowel La Liga als in de Champions League. En dat ene doelpunt scoort hij in de eerste helft van deze wedstrijd. Nu schiet hij de bal hoog over het doel van Peter Cech. Hij heeft sowieso maar zeven keer gescoord in 186 wedstrijden. Dus dan kun je niet spreken van een goalketter. Maar hij moest snel handelen. Hè? Hij kreeg die bal uh, net iets binnen het zassenopgebied. En uh, wist dat er alweer een... Uh, de speler van Chelsea onderweg was, maar hij behandelt hem ook gewoon wat ongelukkig. Want dit is eigenlijk misschien wel de beste kans van de ja. afgelopen 10 minuten. Want er was even wat vrijheid. En zo langzaam maar zeker zie je toch ook die gezichten van die spelers van Barcelona gaan. Van, het zal ons toch niet gebeuren. Dat wij eh, strijden tegen een ploeg die zich puur bezighoudt met resultaat en antivoetbal. Dat we daar onze finale plaats aan gaan kwijtraken. Nou, reken maar van yes, want de tijd wordt korter en korter. En dat Chelsea gaat erin geloven. Zo, weer een duel van Lampard, zeg maar. Die gaat met een gestrekt richting Xavi. Maar Xavi oh, maar houdt het de bal bezit en nu maakt Drogba Hens. Maar het spel gaat door. Ah, dan krijgt hij zo meteen de gele kaart. Daniel Alves richting tweede paal. Maar er staat even niemand op die plek in ieder geval waar de bal komt. Want Kalou kan hem uh, verdedigen. En dan uh, houdt uh, Pujol de bal binnen. En speelt hem uh, door naar Iniesta. Iniesta naar Xavi. Xavi, uh, Daniel Alves uh, trekt naar binnen. Maar hij uh, speelt hem op Keita. En dan uh, gaat de bal weer naar Iniesta. En zo is die belegering een feit. Maar... Dat is het al 90 minuten bijna. Nou, 80 minuten bijna. Als Xavi de bal naar de buitenkant speelt naar Daniel Alves. Met Drogba tegenover zich. Drogba even vastpakken. Speelt naar Busquets Daniel Alves. Messi, randstrafs op gebied. Messi probeert er langs te komen. Lukt niet. Speelt hem dan binnendoor naar Iniesta. Die laat hem gaan voor Theo. Theo ne, dreigt richting Ramirez. Nou, haal die achterlijn eens net. Het is uh, Calou. Die ook zijn verdedigende taken dan prima uitvoert. Want daar waar de aanvaller van de Catalanen een corner wil aan die linkerkant. Heeft Calou ervoor gezorgd dat hij de bal als laatste raakte. Niet Calou dus, maar zijn Spaanse opponent. Dus gewoon een doeltraf voor Petter Cech. Die, en dat weten we inmiddels deze avond, daar ruim de tijd voor neemt. Balletje nog eens goed legt. Nou, nu ook nog eens moet wachten op volgens mij een wissel. Of wat is er aan de hand? Want de scheidsrechter zegt van, nou ja, kom maar. Ja, dan gaat weer gewisseld worden. Gaat Kalu eraf? Daar dan komt de wissel aan. Want... Oh, Droppa gaat eraf. Nou, dan mag Fernando Torres denk ik nog even spelen in zijn thuisland. man die maar niet tot scoren wil komen in, in Londense dienst. Nadat hij het toch zo goed deed in Liverpool. Hele slechte cijfers heeft in, in Engeland tot nu toe. In Londen dan. Maar in de slotfase. Misschien op vertrouwde grond. of Spaanse grond. Hoewel, dit is... Catalonië, daar zal hij zich misschien wat minder thuis voelen. Maar hij komt erin voor Drogba in de slotfase van deze wedstrijd. Want die gaan we in, hè? Nog 10 minuten en een beetje. 2-1, Barcelona-Chelsea. Met deze stand, nogmaals gezegd: Chelsea naar München, naar de finale. Tegen of Bayern München. Of Real Madrid. En het zal toch niet gebeuren voor de Catalanen dat Barcelona niet in de finale komt. En Real Madrid wel. Dat zou helemaal pijn doen. Maar zover is het nog niet. Nog precies 10 minuten. Met balbezit voor Theo aan de linkerkant. Theo speelt de bal naar as van het Veld. Naar Xavi. Xavi. Ja, het is weer Breien. Het is Messi. Het is Busquets. Het is Iniesta. En Iniesta. Een meter of vijf buiten strafsgebied. Dan maar weer breed. Naar Xavi. Wat zoeken ze? Waarom zoek je zo lang? Als je eens balletjes de hoogte in moet gooien. Naar Keita. Bijvoorbeeld Keita, die de bal nu over de achterlijn loopt. En dat is ook gezien door zowel de zesde man als de scheidsrechter. Nu Keita gaat hem snel brengen. Alsof dat iets zal helpen om Tsjech sneller de bal in het spel te doen brengen. Nee, die gaat daar wel weer even zijn tijd voor nemen. Dat heeft hij nou eenmaal de hele tijd gedaan. En daar zal deze bal. Geen uitzondering op vormen. Nou, daar gaat hij dan. Lange bal richting de helft van Barcelona. In dit geval natuurlijk richting Fernando Torres. Die speelt tegen veel ploeggenoten uit de Spaanse selectie. Overigens was hij er bij de laatste wedstrijd niet bij. En dat is gezien zijn beroerde vorm. Dus een gebrek aan scoringsrift bij Chelsea. Misschien ook wel logisch. Xavi nu met het balletje breed op Messi. Nou, Messi laat het dan zien aan die 100.000. Nee, geeft de bal breed. Alves. komt, -ie! komt, -ie! komt -ie! hij? komt hij? komt hij? Maar er is gefloten. Alexis Sanchez, eindelijk vinden ze dan een gaatje. Maar dan is het denk ik toch een buitenspel de spel ja. van Alves die die bal vanaf de rechterkant geeft. De ben paas benieuwd. van Messi. En dan gaat hij erin, maar dan is het toch buitenspel. En ja. het is buitenspel. Ja, er is niks op af te dingen. Die bal van Messi komt, maar komt eigenlijk een fractie te laat. En dan staat Chelsea, want dat weet nog helemaal niet dat er een vlag is, maar wel even verkeerd. En is er de ruimte voor Alexis Sanchez om vanaf een meter of acht binnen te schieten? Dat gaat niet door. Acht minuten nog. Balbezit Barcelona. 2-1 voor Barcelona. Chelsea met deze stand in de finale. Daniel Alves speelt de bal breed naar Busquets. Busquets, wat meer tempo zou nu wel mogelijk zijn voor Barcelona. Xavi. Heeft hem gekregen van Iniesta naar Messi. Messi, randstafs op het gebied. Messi, waar blijft zijn brieën? Daar is het schat op de paal. En dan de afvallende bal komt niet bij Daniel Alves. Wat zit het ook tegen. Die lopen nog eens van geluk onder de tram, die jongens van Barcelona vanavond. Want het is echt een uh, drama wat dat betreft. Messi voor de tweede keer het houtwerk rakend. Nu naar een mooie aanval, naar een mooie beweging. En daar gaat Barcelona weer met Iniesta. Ik denk dat Chelsea denkt, het zal toch niet weer in de negentigste minuut. Hè? Net als drie jaar geleden. En toen had men nog reden tot klagen. Want toen werd er een penalty onthouden. Nee, er werden twee penalties onthouden. Toen ook met een caretake manager. Toen was het de Nederlander Guus Hiddink. En maakte Iniesta in de negentigste minuut de goal. Nu wordt Sanchez weggestuurd. In de diepte is Tjecht er als de kippen bij. Om in het strafsomgebied die aanvallen van Barcelona onschadelijk te maken. Sterker nog, Chelsea gaat eruit met Torres. Maar ja, die kan je gewoon beter die bal niet geven. Neemt hem aan op de helft van Barcelona. Maar verspeelt hem weer kinderlijk eenvoudig. Veel te ver voor zich uit. Volgende aanval van Barcelona. Nog zeven minuten in kamp nou. Chelsea zou kunnen verliezen. Maar dit is een verlies met een glimlach. Want als Chelsea deze wedstrijd met 2-1 verliest, gaat het gewoon naar de finale. Ja. ja, gewoon. Hij gaat naar de finale. Ik denk dat dit het eerste foutje is van de scheidszetter. Hij heeft een vrije trap aan Chelsea. En wat, oh, er zaten nog de vingers van Tsjech bij dat schot. Dat zien wij nu in de herhaling. Want anders was die bal erin gegaan. De vingertoppen van Tsjech die duwt die bal tegen de paal. Hoe is het mogelijk? Tsjech de grote man. Uh, overigens was uh, de goal daarvoor uh, wel buitenspel. En dat is uh, goed gezien door onder andere de grensrechter en de scheidsrechter. Uh, ja, de verontrustige gezichten op de bank bij Barcelona. Want nog zes minuten en een beetje. En uh, balbezit voor Chelsea niet voor lang. Maar wel een 2-0 achterstand voor Chelsea. En dat zou genoeg zijn met Messi. Die de bal binnendoor probeert te spelen. Maar de bal wordt opgevangen door Calou. Die, uh, of door uh, Ramirez. Die als een uitstekende uh, verdediger opeens uh, in, dit, uh, in deze wedstrijd is gekomen. Maar balverlies, Chelsea, balwinst dus voor Barcelona. En Barcelona heeft nog zes minuten en de extra tijd. Daar is Iniesta. Aan de linkerpunt van het strafstofgebied. Theo gevonden aan de linkerkant. Paas de bal weer laag naar Rixavi. Meter of twintig van de goal. Verplaatst naar de rechterkant. Daar staat Alves. Voorzet Alves. Weggekopt. Opgevangen Messi. Eén man uitkappen. Dat is Mareles. Dan langs Lampard. Die bal. Hij niet. Dan neemt Alves over. Komt ook weer van rechts naar binnen. Speelt Messi weer aan. En dan komt Messi er ook niet uit. Staat tussen drie man en verspeelt hem. En dan kan Torres eruit komen namens Chelsea. Ja, Torres speelt hem ook heel zachtjes. Tegen Daniel Alves aan. Is dat dan ook degene die de bal als laatste raakt? Ja. Want deze Nicole mag gaan ingooien. halverwege zijn eigen helft hoor. Fluiten. Logisch. Ja. Geeft dus ongelijk. Barcelona zou hetzelfde doen: tijd pakken. Seconde pakken. Weten dat die finale naderbij komt. Men kruipt naar het einde. Want Chelsea wil alleen nog maar tegenhouden. Houdt alleen nog maar tegen. Maar verspeelt wel de bal. Messi. Messi. En dan is het uh, Better Tsjech. Die de bal krijgt met moeizaam verdedigend werk hoor. Het staat op kraken, het staat op instorten. Maar het huis staat nog. Het huis van Roberto Di Matteo. De volger van Villas Boas. ziet dat Tsjech de bal over de zijlijn schiet. En wat hebben we nog? Nog 5,5 minuut plus extra tijd. Zes wissels geweest. Dus normaal gesproken zeker drie minuten erbij. Als Iniesta de bal heeft. Iniesta kijkt, maar het gaat langzaam naar Xavi. Xavi naar Busquets? Nee, Xavi gaat nog even lopen. En zoekt... Naar Iniesta. Iniesta gaat hij het weer doen. Voor zijn linker gaat uh, Axia met, Ke met uh, Sanchez. Sanchez naar uh, Xavi. Xavi probeert uh, Dani Alves te bereiken. Lukt niet. In tweede instantie wel Messi. Messi van de voet gelopen door Nicole. Hoekschop. Barcelona vanaf de rechterkant uh, dit keer iedereen schreeuwt bij Chelsea naar elkaar zet elkaar op de plek zou dit de tweede nederlaag worden voor Di Matteo maar dan was ik al zei wel met een glimlach corner is genomen Alves kan schieten maar Alves heeft veel te veel moeite om die uh, bal in het grasomgebied onder controle te krijgen waardoor het schot eigenlijk ook nergens meer op lijkt. Wat er uiteindelijk opvolgt, Terwijl toch Keita daar met enige lengte voorin stond te wachten. Men heeft het niet meer in Barcelona. Ik zie dat Guardiola zijn uh, jas heeft uitgedaan. Warmte. Warmte van de spanning. De zenuwen gieren door de keel. Gieren door het lichaam. Hartkloppingen. Er zullen mensen zijn die zich woest maken op Chelsea. Omdat Chelsea hier zich zo negatief heeft opgesteld. Maar waarom zou je je gek laten spelen als je met dit resultaat de finale kan halen voor de Champions League. Miljoenen kan binnenhalen en die cup met die grote oren voor het eerst in de geschiedenis. Misschien wil je in je prijzenkast kan spelen. Barcelona heeft die cup al eens gehaald en wil er nog wel eentje voor de tweede keer op rij. Nou, nog 3,5 minuut. Barcelona-Chelsea 2-1. Balbezit voor Busquets. En die speelt hem naar Xavi. Xavi Iniesta. Iniesta een metertje of twintig van het doel van Chelsea. Zoals hij de hele wedstrijd al speelt. Maar de bal gaat weer breed. Hij gaat naar Messi. Messi. Heeft hij nog één dingetje in huis. Eén specialiteitje. Nee hoor, de bal gaat wel richting Keita. Maar Keita verliest het kopduel. Het probleem voor Barcelona. Er kan niet omgeschakeld worden naar alles of niets voetbal. Als Iniesta de bal heeft op de punt van het strafschopgebied. En bij Theo komt. Theo naar Xavi. Ja, die zou ruimte hebben om te schieten. Maar gaat voor de combinatie met Messi. En Messi wil dan heel snel kaatsen met Keita. Maar die bal gaat heel, lang, heel hard langs die invaller bij Barcelona. En dus ook over de achterlijn. Nou, als Petr Cech een doeltrap moet nemen, dan uh, fluit het publiek. En dus ook als Petr die bal nog voor de achterlijn oppakt en uit zijn handen moet schieten. Want ook daar neemt hij de tijd voor. Hij probeert de Torres te bereiken. Hij bereikt Torres ook wel, maar die levert weer snel in bij Barcelona. Nog twee minuten en vijf seconden. Zijn wij getuigen van een historische uitschakeling? Want iedereen dacht toch dat Barcelona naar die finale zou gaan. Maar zo langzaam maar zeker. Nee, ik heb zelf met potlood voor rust Barcelona al ingevuld. Maar dat al dik en dik uitgegund. Torres verovert de bal, maar levert weer in. En dan is... Oeh, dat is een pittige overtreding. Dat is een hele beste ja, van... Gaat de uh, finale ook niet aan. Mereilis. Krijgt die geel? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is Mereilis. Dan ja. hebben we dus geen Terry, geen... Mereles, want die stond ook op scherp voor ja. de finale. En geen Ramirez. En, uh, ja, Ramirez ook niet zo. Dat zijn dus drie ja, spelers dus, uh... die gewoon de finale missen als ze erin komen. Het is nog niet gespeeld, maar toch. Het is wel heel dichtbij. Nog anderhalve minuut te gaan. Barcelona 2, Chelsea 1. Na de 1-0 vorige week in Londen. Chelsea in de finale. Leuk dat hij Merelis zo dicht tegen die scheidsrechter aan stond. Dat hij ook met zijn hand niet meer in die zak kon komen waar die kaart uit moest komen. Maar uiteindelijk komt er altijd een moment om hem toch te trekken. En dus uh, de Portugees op de bom. En dus ook ontbrekend. Nou, Theo gaat ingooien. We gaan nu de laatste minuut in. Xavi namens Barcelona aan de linkerkant. Vindt hij Messi. Linkerpunt Schassel op gebied. Hoge voorzet. Weggekopt door Ivanovic. Niet teruggebracht door Busquets. Wel teruggebracht door Mascarado. Die gaat vanafstand schieten. Oei. En weer die Petrček. Weer die Petrček. De man met de helm. De man die alles tegenhoudt vanavond. En zelfs met een dodelijke blik een penalty van Messi op de lat zag komen. Hij hoeft alleen maar naar die bal te kijken. Hij lijkt, ja hij is twee keer geklopt, maar hij heeft een helderrol. Nou, corner snel genomen. Met een koppel van Pujol die nu wel in de punt van de aanval staat. Constant om eventuele hoge ballen daar te kunnen koppen. Maar hij kopt de bal over het doel van Petter Cech. Ja, en dan hebben we... Nog 15 seconden te gaan. Plus extra tijd. bal is uitgetrapt door het Tjecht. Wordt opgevangen natuurlijk door Barcelona. Barcelona met Busquets. Busquets kijkt. Nu moet je wel tempo maken. Joh. Uh, even kijken waar uh, Pujol staat. Die staat inderdaad in de spits nu. Maar Theo krijgt de bal niet onder controle. En wordt de bal natuurlijk weer hard. Weggetrapt door uh, Chelsea. Opgevangen helemaal uh, achterin door Valdes. Valdes uh, drijft de bal op. Geeft hem aan uh, Iniesta. Messi. Dan Kijk, Savium, ja, ze kunnen niet. Mascherano, vanaf daar kan je geen hoge bal meer geven. Want we zijn nu 10 meter vanaf het strafsopgebied. Nu naar buiten. Nou ja, dan maar naar buiten. Dan moet hij nu komen van Alves, maar dat is een hele slechte die draait weg van de goal. En uiteindelijk kan Torres met de bal aan de wandel. Oh, nou, die levert hem zomaar weer in bij Xavi. Xavi, bal binnen door. Oeh, het scheelt weinig hoor. Was dat Hens? Nee, zegt de scheidsrechter. En dan is Torres weg. Torres is weg voor de doodslag. Oh. En hij gaat alleen op de keeper af. En alleen om de keeper. En het is gebeurd met Barcelona. Het wordt 2-2. barcelona Chelsea in de extra tijd. Roberto Di Matteo wordt helemaal gek. Het leek hens in het strafschopgebied. En dan krijgt Torres door een blinde trap naar voren de bal. Want alles en iedereen van Barcelona was aan het uh, proberen die bal erin te kijken. En dan is Torres weg. Gaat zeer knap rond Victor Valdes. Scoort de 2-2. Over en uit voor Barcelona. Chelsea gaat naar de finale op 19 mei in München. Ik zie die Torres richting die goal staan. Ik denk gaan. Ik denk die scoort toch niet. Want tegen een Spaanse tegenstander lukt het blijkbaar makkelijker dan tegen een Engelse. Het was ook wel raar, want die bal werd gewoon weggeroeid uit dat strafschopgebied. En hij stond daar op de middenlijn, bleef dus keurig op eigen helft. En ging vervolgens aan de wandel, kon rechtstreeks richting Victor Valdes. Nou, en daar kon hij dan nog wel eventjes omheen, die Torres. En dan uh, is het eerste wat hij eigenlijk goed doet in deze wedstrijd... om de keeper heen gaan en die bal binnenschuiven. Wat een desillusie, want iedereen had er toch al op gerekend... dat Barcelona, het prachtige Barcelona... Uh, in de finale zou komen. Ja, En dan gaat zo'n gemiste penalty. Ja. ja, dat gaat even doorwerken. Daar zal Messi er ook nog wel even bij stilstaan vanavond. Ja, jongen, ook tegenslagen maken deel uit van een voetballeven. Dat wist je, want met de Argentijnse elftal ging het geen uh, niet crescendo tijdens het WK. Maar ook in dit blauw uh, rode shirt kun je dus dingen meemaken die niet altijd even prettig zijn. Een gemiste penalty, een gemiste finale. Barcelona gaat dit niet meer redden. Chelsea, en dat had toch niemand verwacht, mag zich straks op 19 mei in München gaan melden. Ongelooflijk. En wat dacht je van afgelopen weekend? Ook nog even verliezen van Real Madrid, waardoor je ja. de titel uh, zeker verspeelt. Drogba staat als een uh, klein kind zo gelukkig. En dat kan ik me voorstellen samen met Juan Mata aan de zijkant. Want zijn goal vorige week zorgde ervoor... Dat Barcelona alle hens aan dek had. Maar Barcelona had dit natuurlijk moeten winnen met die penalty voor Messi. Met alle kansen. Ook het, de pech hoor. Want uh, ballen op de paal. Een geweldige Petter Cech in het doel. Die wordt er ook goed voor betaald. En terecht. Want dat is de held van Chelsea vanavond. Chelsea tegen Barcelona in Noukamp. 2-2. Het is heel knap. Na twee wedstrijden gaat Bayern, eh, München of Real Madrid als tegenstander in de finale in München op 19 mei Chelsea krijgen. Want Barcelona is eruit de Europa Cup 1. De Champions League houder is verslagen in twee wedstrijden. 1-0 in Londen, 2-2 in Barcelona. In all over the world van status quo. Muziek van een Britse band nadat een Britse ploeg zich plaatste voor de finale van de Champions League. Er komt dus helemaal geen Spaanse finale, zoals velen lang dachten. Uh, morgen uh, nog natuurlijk Real Madrid tegen Barcelona. Daar gaan we zo meteen op vooruitblikken. Maar de eerste finalist van de Champions League heet dus Chelsea na een 2-2 in Barcelona. Um, we gaan iets praten over andere sporten. Zometeen is dus nog de vooruitblik op die andere Champions League halve finale. Eerst Jacques Rogge. Het komt niet zo heel vaak voor dat de hoogste baas van het IOC in ons land is. Vandaag was het dan zover. Rogge had de eer om in Den Haag de hofstadlezing te mogen verzorgen. En daarmee begaf de Vlaming zich in het land dat onderzoekt of de Olympische Spelen van 2028 haalbaar zijn. Gio Lippens was erbij.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 Pieter van den Hogeband. De eerste finalist van de Champions League is bekend. Het is Chelsea. En morgen wordt dus duidelijk uh, wie op 19 mei in München de tegenstander is van Chelsea. Real Madrid of Bayern München, in eigen huis dan nog wel. Uh, beide teams treffen elkaar morgen in Madrid. En daar is al voor ons, in de kroeg heb ik me laten vertellen, Jan Rolfs. Dus Jan, is maar even de vraag, hoe is daar het nieuws binnengekomen van de uitschakeling van Barcelona? Ja, kroeg, uh, Henry, wil ik het niet noemen. Oh. Het is een zeer uh, net uh, etablissement uh, oh. net om de hoek bij Bernabeu. Het wordt een kroeg, denk ik. De, <laughs> waar de Madrilenen rustig hebben doorgegeten. En een aantal uh, uh, juichten toch wel bij de goal van Torres. Uh, maar er was een, een grote tv. En aardig om dat te zien dat, dat men hier dan helemaal niet zo meeleeft. Er waren twee Catalanen die zaten aan de bar. Die waren intensief aan het mee meeleven. En die waren ook als een speer de tent uit toen die goal eenmaal viel van Torres. Maar... Um, uh, verder is, is men hier toch wel in de band van, van de wedstrijd van, van, van morgen. Uh, men was natuurlijk in de band van de classico afgelopen zaterdag. Uh, toen was het uh, zoals gebruikelijk stil op straat. Het zal het morgen ook wel weer zijn. Volle bak, Bennebeu en, en Bayern München dat, dat hier vandaag is aangekomen. Uh, de Duitsers, de Duitse supporters... Zo'n 5.000 tot 6.000 worden er verwacht. Komen, komen, Vooral vannacht en morgen. Maar de wedstrijd leeft, dat, dat kan ik wel zeggen. Wie is er morgen, eigenlijk, naar jouw idee, de favoriet? Want Real speelt thuis. Heeft dan een 1-0 overwinning genoeg. Maar het is wel verloren, natuurlijk, gewoon vorige week. Met 2-1 in München. Ja, het heeft, het heeft wel verloren. Maar uh, Cristiano Ronaldo heeft dat ook in een van de Spaanse kranten, As, uh, uh, uh, wel gezegd. Van Bernabeu maakt ons eerste doelpunt tegen, tegen Bayern München. Daarmee. ...geeft hij aan dat de steun van het eigen publiek het, uh, het thuisspelen... ...terwijl een groot voordeel is voor, uh, voor Real Madrid. Ze hebben in de Champions League eigenlijk alles vlakjes gewonnen in eigen huis. En, en, en hij verwacht, en dat verwacht ik eigenlijk ook wel... ...een, een overwinning voor Real Madrid. Je zegt het al, 1-0 is dan genoeg. Uh, maar Bayern zal loeren op een, op een tegengoal met natuurlijk uh, Ribéry... Met, ...met Robben, met de Gomes... Alle topspelers zijn ook gespaard door Heinkes in de competitiewetten tegen Werder Bremen afgelopen weekend. Bayern München won nog met 2-1 de competitie, is natuurlijk nu gespeeld. Dortmund kampioen in de Bundesliga. Dus Bayern kan zich volledig richten op deze wedstrijd. Uh, Rob heb ik uh, eventjes licht zien trainen in Stadion Bernabeu vanavond ontspannen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor de hele ploeg. Het is dus een beetje afwachten of, of Schweinsteiger zal gaan spelen, er zijn wat vraagtekens over. Maar uh, ja, Bayern zal dus loeren op een, een tegendoelpunt en als dat valt, ja, dan kan het raar lopen, zoals het misschien ook dus zo raar is gegaan. Want zo mag je het wel noemen vanavond Tja. in Kamena. Laten we even luisteren naar de, de trainer van Bayern München, Joep Henkes. Hij verwacht een aantrekkelijke wedstrijd, vooral omdat beide teams zoveel aanvallende kwaliteiten hebben. Het is dus ganz klaar dat uh, Real Madrid een mannschaft is die uh, risicus offensief potentieel heeft meine Mannschaft sich ähnlich darstellt und deswegen gehe ich davon aus, dass äh, morgen äh, beide, beide Mannschaften auch äh, versuchen, werden, ihr Offensivpotenzial auszuspielen. Real Madrid muss, muss wenigstens ein Tor erzielen und äh, ich denke, dass der FC Bayern zu jeder Zeit in der Lage ist, auch im Bernabeu-Stadion das ein oder andere Tor zu erzielen. Ja, hij verwacht dus een aanvallend voetbal, uh, Jan. Jij zei net al, ze willen loeren op een goal. Uh, dus je bent het niet eens met de coach van Bayern? <laughs> ja, het um, is gewoon afwachten hoe de wedstrijd gaat. Het is ook inderdaad afwachten hoe hij zijn, zijn elftal opstelt. Is het het, het aanvallende uh, Bayern-München? Uh, durft hij ook weer met, met Müller te spelen? Hè? De hoek Robben, Muller, Ribéry uh, en, en Gomez daarvoor. Of gaat hij toch iets verdedigender spelen met, met twee echte controlerende middenvelders. En Kroos daarvoor, die toch iets behoudender is uh, als je het hebt over een aanvallend nieuws. Dat zal het een beetje van afhangen. Uh, maar natuurlijk moet hij een doelpunt maken. Maar Schweinsteiger heeft ook gezegd, we moeten die eerste 20 minuten doorkomen... Dan hebben we een grote kans. En ik denk dat dat inderdaad... Het is een beetje een retoriek van, van Einkes, vind ik, hoor. Ja. Uh, ik, denk, ik denk echt dat hij dat in eerste instantie die eerste twintig minuten gewoon gaat tegenhouden. En dan kijken hoe, hoe, hoe, hoe ver hij kan komen om die finale in eigen huis in München te, te gaan halen. Uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon even afwachten. En Einkes doet dat natuurlijk heel slim. Ik was vanmiddag bij die persconferentie midden in de stad. In het hotel van Bayern München begon een half uur later omdat de ploeg had vastgezeten in het, in het Madrileense verkeer, de persconferentie. Maar een beetje Spaans chaotisch, veel te kleine perszaal, wel 30 cameraploegen. En Einkes gaat er dan rustig zitten en die, en die houdt dan gewoon een verhaal wat zijn eigen, uh, uh, uh, zijn eigen spelers natuurlijk ook lezen op het internet en volgen en zien morgen in de Duitse kranten. Maar ik ja. denk niet dat Bayern hier zomaar eventjes aanvallend van voetballen. Ik denk dat ze eerst, zoals Weinstein, de dus zei, gaan tegenhouden. Hoe wordt het er daar in Spanje eigenlijk aangekeken tegen Bayern? Wat, wat schrijven de Spaanse media over de kansen? <tankt> nou ja, als je dus As en Marca, de twee grote uh, Madrileens getinte uh, sportkranten ziet van Spanje... dan, uh, ja, uh, maar het is ook een beetje propaganda vind ik altijd hoor. Dan hebben ze iets van hoeveel die te zijn voor, voor Bayern München hoeven niet bang te zijn voor Robben. Die wordt dan natuurlijk wel genoemd En Ribéry en Gomez. Uh, wij zijn beter met de CR7. Hè? Cristiano Ronaldo 7. CR7 zie je in de kranten. Wij hebben, wij hebben Ronaldo. Uh, wij hebben Benzema. Higoïn kan nog komen. Uh, wij hebben Kaka heeft wel nog op de bank. Dat, dat is alles wat je een beetje leest. En, en vooral dus erin pompen... dat ze maar niet bang moeten zijn voor de, voor de Duitsers. Ja. Marca schreef vandaag ook van... Een wedstrijd duurt 90 minuten in Bernabeu en dat is ontzettend lang. Met andere woorden, het loopt pun uh, door de troep bij de Duitsers. He, dus uh, uh, geen angst eigenlijk hebben voor de tegenstander. Dat is, dat is wat je continu hoort. En, um, ja, en ik, ik verwacht ook dat, dat, dat Real gewoon uh, uh, opportunistisch aanvallend zal voetballen. Het, het is een beetje een counterploeg, Henry. Ja. Dat kunnen ze gewoon heel goed. Dat ja. zag je ook weer in de, in Camp nou afgelopen weekend in de Klassico. Maar in eigen huis denk ik gewoon dat ze het initi initiatief zullen nemen. En dat Bayern gewoon eh, nou, zich een beetje laat terugzakken en wacht... met de snelheid van Robben en Ribery op een, op een kant. Dat is denk ik wel het wedstrijdbeeld. Maar het kan ook anders zijn dat, dat um, Mourinho toch wel behoudend begint. Maar dat verwacht ik niet. We gaan het morgen meemaken. Mee nee. We gaan het morgen meemaken. Jan, dan horen we je. En dan uh, inderdaad de boezemvrienden Ribery en Robben... zeer waarschijnlijk in de basisopstelling bij Bayern München. Horen Jan Rolfs morgen op Nederland 3. En natuurlijk is de wedstrijd ook volledig te volgen op Radio 1. Real Madrid tegen Bayern München. Terug naar de wedstrijd van vanavond. Want oud Feyenoorder. En hij liet zelf ook al doorschemeren gisteravond in Nieuwsuur. Misschien ook alweer toekomstig Feyenoorder. Salomon Kalou gaat richting de Champions League finale. Want hij speelt bij Chelsea. En dat gaat door naar de finale van volgende maand. Jack van Gelder sprak, sprak met Kalou. Salomon, heel erg blij. Ja, moeilijk wedstrijd. We hebben al reden al om goede uh, uh, positie te pakken. En, uh, ik ben blij dat wij kunnen naar de finale. Had jij het verwacht na de 1-0 in Londen? Ja, tuurlijk. Want het uh, is, uh, is de voetbal. Je, je weet maar nooit. En als je geeft je best, je weet uh, dat uh, je kan in één wedstrijd een goed resultaat kan uh, resultaten doen. En, Vandaag ben ik goed gedaan, 2-2. Uh, het was een moeilijke wedstrijd. 10-11, maar iedereen heeft goed gedaan en uh, ik, ben, ja, ik, ben, uh, ik ben blij. Je bent niet meer boos op John Terry? Nee, dat uh, het was een beetje dom van, van, uh, van John. Maar dat is voetbal en uh, wij weten dat... Uh, hij uh, wil dit finale spelen en wij, ga wij gaan het minuutje uh, proberen om te winnen voor hem. Mm -hmm. Blue moon, without a dream in my heart, without a love Ba my bomb, bomb, ba bomb, ba ba bomb ba. The dangy dang, the dingy on blue moon. You knew just what I was there for. You heard me sayin'. Bom ba dang it dang dang dang it it it Ding it ding it ding It ding a a ding a ding a dang a dang a dang a a ding it dang a dang it ding ding it ding. Blue moon. Blue moon van de Marsels. Glasgow Rangers is zwaar gestraft door de Schotse Voetbalbond... en mag een jaar lang geen spelers kopen of verkopen. En daarbovenop heeft ze een boete gekregen van 160.000 pond, ongeveer 195.000 euro. De Rangers zitten diep in de schulden en staan sinds februari onder curatelen. De curator noemt het transferverbod een zware tegenslag... en daarom zal de club onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om beroep aan te tekenen. Uitslagen dan nog uit het buitenlands voetbal. Aston Villa tegen Bolton Wanderers werd 1-2. Goede zaken voor Bolton in de strijd tegen degradatie. In Engeland was dat dus. En in Italië Cagliari tegen Catania 3-0. En Atalanta Bergamo tegen Chievo Verona 1-0. Tot zover. Morgen zijn we er opnieuw vanaf half negen. En zometeen met het oog op morgen met Mieke van der Wij.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 Bestel deze Eredivisietopper op zingo.nl/slash tv op bestelling. Dit is Radio 1.